2 uur. Dit is Radio 1 met Elsbet Grutke en Bronsje Klammer. Dit is de dag nog meer doden als gevolg van de pil Diane 35. En worden kinderen racistisch door Zwarte Piet? Eerst het NOS Journaal met Gert Kluk. Minister Plasterk zegt dat luchtverkeersleiders misschien toch meer mogen verdienen dan een minister, dus meer dan 144.000 euro. Het kabinet wil de topinkomens in de publieke sector aanscherpen. Luchtverkeersleiders in Nederland zeggen dat ze misschien naar het buitenland vertrekken als ze salaris moeten inleveren. Plasterk bekijkt nu of er voor die groep een uitzondering kan worden gemaakt. De luchtverkeersleiders benadrukken dat ze werken voor een van de drukste luchthavens van Europa en dat ze zeer specialistisch werk doen. Daarvoor is het heel moeilijk om mensen te krijgen. En als je ervoor gaat zorgen dat je. In Nederland de salarissen, uh, ja dat er iets afgaat, dan wordt het voor sommige mensen aantrekkelijk om die stap te maken. In Amersfoort is vannacht een man om het leven gekomen na een achtervolging door de politie. Agenten in een onopvallende politieauto hadden geprobeerd hem aan te houden voor een routinecontrole. Volgens de politie negeerde de man het stopteken en ging hij er vandoor. Een paar straten verderop verloor hij de macht over het stuur en botste hij tegen een verkeerslicht waarna de auto in brand vloog. Agenten hebben de man uit de auto gehaald en nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat is niet gelukt. De Rijksregerse onderzoekt de zaak in Amersfoort. Duitsland heeft de Amerikaanse ambassadeur in Berlijn op het matje geroepen. Minister Westerwelle van Buitenlandse Zaken wil uitleggen over berichten dat de Amerikaanse geheime dienst het mobieltje van Bondskanselier Merkel heeft afgeluisterd, zegt correspondent Tim De Wit. De Duitse regering is erg boos, vindt dit onacceptabel. En als dit allemaal klopt, want dat weten we namelijk nog altijd niet zeker... maar de aanwijzingen zijn volgens Merkel in elk geval heel erg sterk... ja, dan is het een behoorlijke vertrouwensbreuk. De Bondsdag praat vanmiddag over de affaire. Een parlementariër van de SPD zei... wie de bondskanselier afluistert, luistert ook de bevolking af. Ook in België zijn eindexamens gestolen. De Belgische justitie doet onderzoek naar examenfraude... op een school in Laken, bij Brussel. Net als dit jaar bij de Ibn Galdun School in Rotterdam gaat het om diefstal van examenvragen. Het onderzoek loopt al sinds eind juni. De daders zouden computers van leraren hebben gehackt om de examenvragen te krijgen. De politie heeft tot nu toe vier verdachten opgespoord en verhoord. De Belgische school trok aan de bel toen bij de examens antwoorden opdoken... die wel erg veel leken op de voorbeeldantwoorden van de leraren. In Maastricht heeft een buitenlandse student lang vastgezeten in een hek bij een bedrijf... en daardoor liep hij zware verwondingen op. Hij was vanochtend vroeg op camerabeelden ontdekt door een beveiliger van het bedrijf. De student ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens de politie van Maastricht is nog onduidelijk hoe de man klem komt te zitten tussen de spijlen van het hek. Dat wordt op dit moment door de politie onderzocht. Er vindt onder andere een sporenonderzoek plaats. We kunnen op dit moment nog niks uitsluiten. Dus het kan het ongeval zijn, het, kan, uh, ja, het, kan, het kunnen andere dingen zijn. Dus dat is op dit moment nog onderdeel van het onderzoek. Het weer het is zonnig, 15 tot 17 graden. Morgen regen en een stevige zuidoostenwind. En dan wordt het 15 tot 18 graden. Zaterdag zon, zondag regen en veel wind. Zometeen en dit is de dag. De bever is 25 jaar terug in Nederland. Koffiedrinkers kijken naar Nederland 1. Theedrinkers kijken juist meer naar Nederland 2 en 3. Nu denk je vast, wat heb ik aan deze informatie? Als je niet in de koffie- of theebrand zit, niet zo heel veel. Maar wat je branche ook is, Ster heeft altijd relevante informatie die je helpt jouw doelgroep en doelstelling te bereiken. En al die kennis staat direct tot je beschikking in de Ster Selector op onze website. De Ster Selector geeft je in drie stappen een vrijblijvend advies. Ster versterkt je kennis. Meer weten? Kijk op ster.nl De Toyota Auris TS heeft een netto bijtelling van maar 123 euro per maand. En voor maar 9 euro extra is de Auris TS er als hybrid lease-uitvoering. Met standaard CVT-automaat, parkeerhulpcamera, navigatie, privacyglas, cruise control, climate control, panoramisch dak en nog veel meer. Hey, dat is grappig, pap. 9 euro per maand. Dat is precies mijn zakgeld. Eh, uh, ja. Daar wilde ik het nog even met je over hebben. De Toyota Auris TS. Voor het zakelijke gezin. 14% bijtelling. Die nieuwe vestiging in Parijs. Hoe gaan we dat nou regelen?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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Renze Klamer en Elsbet Grutteke. Dit is de dag dat vrouwen schrikken van nieuwe sterftecijfers. als gevolg van de pil Diana 35. Ruud Kolen van Braken van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. Moeten alle vrouwen die deze pil slikken nu daar onmiddellijk mee stoppen? Nee, paniek is echt overbodig. Maar als mensen ongerust zijn, dan zijn er alternatieven. En verder aan tafel ontwikkelingspsycholoog Willem Koops... en kindervriend Aart Staartjes over de vraag... of Zwarte Piet kinderen op racistische ideeën brengt. Tania Bongers was zwanger toen ze hoorde dat ze kanker had... en dat ze maar beter haar kindje kon laten aborteren. Ze besloot niet alleen voor haar eigen leven... maar ook voor dat van haar kind te vechten. En de bever kwam 25 jaar geleden naar Nederland terug... en heeft het geweldig naar zijn zin. Dierenarts Peter Klaver kwam deze week eentje in Pernis onder een auto. Een bever, is dat een teken dat het goed gaat met het beest? Ja, op zich wel. Als er meer uh, in Nederland zijn... kunnen er ook meer aangereden worden. Als er geen is, kan er geen aangereden worden. zij je... Oh, sorry, ja. <laughs> ja Benza is ja, het verhaal van de wolf, maar daar komen we misschien nog op terug. Komen we zo op terug. Als u uh, thuis een mening heeft... dan horen we dat graag via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga even naar onze website ditistedag.nu. 2 miljoen pilgebruikers zijn vandaag geschrokken van het nieuws dat de diane-pil meer dodelijke slachtoffers maakte dan eerder gedacht werd. Grote onrust, 11 mensen zijn overleden. Over werden 18 sterfgevallen in verband gebracht met het pil. die we de laatste tijd gekregen hebben, is het ook groter dan wij in de gaten. Het zijn er nu dus 9 meer. Eerder dit jaar werd bekend dat diane 35 kan leiden tot fatale trombose en longembolie. Na drie medicijn... maanden kreeg ik hevige longembolie en trombose. Maar wat kan je dan nu het beste zelf doen? Stel je Mijn zei... vrouw heeft toen ze deze pil slikte een hersenembolie gehad. Het medicijn werd om die reden in Frankrijk uit de handel genomen. Nederland wil wachten op een Europees veiligheidsonderzoek. Dus er zijn toch veel mensen die allemaal vragen hebben van... hoe zit het nou? Hè? Vragen over de veiligheid. De veiligheid van 160.000 Nederlandse vrouwen die die pil slikken. Geen 18, maar 27 jonge vrouwen die deze pil gebruikten zijn overleden. Vermoedelijk door het verhoogd risico van de pil op trombose. Directeur Ruud Kolen van Brakel van het Instituut voor Verantwoord Medicijn Gebruik. U zei net, geen paniek. Nee, geen paniek. Uh, dit zijn uh, nieuwe getallen die naar voren zijn gekomen omdat er een extra oproep is gedaan en mensen zichzelf hebben gemeld. En je praat dan over een aantal slachtoffers over een periode van meer dan 15 jaar. En de bijwerking, die trombose en die embolie is nog steeds een zeer zeldzame bijwerking. Ja, dus, dus moet ik daaruit afleiden dat u niet verrast was door het getal dat Sembla vanochtend naar buiten bracht? Nee, ik ben niet verrast door dat getal. Uh, het is een bijwerking die bekend is van verreweg de meeste anticonceptiepillen. Alleen van dit middel is het zo dat dat risico ietsjes groter is... en dat om die reden het ook niet aanbevolen wordt voor mensen als anticonceptiepil... maar alleen uh, tegen uh, jeugdpuisjes bijvoorbeeld. Ja. Nou, eerder dit jaar was die pil ook al negatief in het nieuws. Hè? Uh, toen... Uh werd in Frankrijk de pil ook verboden. Uh, waarom krijgen vrouwen en meisjes deze pil voorgeschreven? Want niet als anticonceptiemiddel, zegt u. Nee, niet meer als anticonceptiemiddel... maar wel bijvoorbeeld bij heel, heel ernstige acne. En daarbij is het ook een... Uitermate effectief middel. Maar daarbij moet gezegd worden dat ook andere soorten anticonceptiepillen deze bijwerking, hè, dat het uh, ant, uh, ernstige acne kan aanpakken, die hebben die werking ook. Dus ja. er is een alternatief. Ja, maar toch zegt u niet van de markt halen. Als u zegt er is een alternatief, dan is het toch eigenlijk ook niet meer nodig om hem voor te schrijven. Hoe klein de kans ook is dat je daaraan overlijdt. Nou, die kans is uitermate klein. En die bijwerking van die trombose en die embolie is een bijwerking die ook bij andere anticonceptiepillen voorkomt. Nu heeft, de, uh, heeft men in Europa opnieuw het hele veiligheidsprofiel van dit middel... en ook die andere anticonceptiemiddelen tegen het licht gehouden. En daar blijkt toch dat als je gaat kijken naar de balans... werkzaamheid, veiligheid, dat het veilig is. Ja. Waarom is die pil eigenlijk... het is een derde generatie anticonceptiepil ooit op de markt gekomen? Uh, nou ja, goed. Uh, zo goed als uh, van heel veel soorten geneesmiddelen... Er komen er regelmatig nieuwe middelen op de markt... die wat effectiever zijn, of wat beter werken, of wat sneller werken... of een beter bijwerkingenprofiel hebben. Uh, dat dacht men bij die derde en vierde generatie anticonceptiepillen ook... Maar uh, vanwege het veiligheidsprofiel zegt het Nederlands huisartsgenootschap nog steeds... schrijf maar die tweede generatie anticonceptiepillen voor. Ja, maar toch snap ik niet helemaal wat u zegt. hoor. Want uh, u zegt, uh, enerzijds is het een heel klein risico op, op dit, dit soort ernstige bijwerkingen. Dus laat het maar op de markt. En anderzijds zegt u, ja, huisartsen die schrijven het nog liever een tweede generatie pil voor. Dus dat doet toch vermoeden dat je die pil dan gewoon maar beter niet kan hebben. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op uh, anticonceptiepillen. Niet iedereen heeft dezelfde werking van anticonceptiepillen. Ook niet als het gaat om het bestrijden van acne bijvoorbeeld. Dus om die reden gaat men dat veiligheidsprofiel regelmatig opnieuw tegen het licht houden. Mm -hmm. Dat is hier ook gebeurd. Kijk, het is zo dat er, er overlijden jaarlijks uh, drie mensen doordat ze met hun tong proberen te kijken of er nog elektriciteit op een batterij zitten. Maar dat betekent niet dat we alle batterijen van de markt mm -hmm. halen. Mm -hmm. Maar zegt u nou die Pia Diana -pil, die is net zo veilig als een batterij? Of uh, begrijp ik nee. u dan verkeerd? Nou, ik zou het niet met een batterij vergelijken... maar wat ik wel zou durven zeggen... is dat de kans dat je uh, iets overkomt als je de straat overloopt... Uh, vandaag groter is dan het risico dat je loopt met uh, deze anticonceptiepil. Peter Klaver? Ja, begrijp ik dan dat u zegt van de eerste keuze is een andere pil... maar als die niet werkt is het een, een soort tweede keuze of een derde keuze... voor een uh, anticonceptiepil of een anti-acneepil? Nou ja, misschien een andere. Kijk, mensen die of vrouwen die al langer deze pil gebruiken en verder geen andere zaken hebben, zoals bijvoorbeeld rookgedrag of overgewicht of dat ze in de familie al eerder eh, trombose of embolieën hebben gezien, en die gebruiken het al langer dan een jaar, die hoeven zich eigenlijk nauwelijks zorgen te maken. Het, wat je zou kunnen zeggen is dat vrouwen die nog geen jaar deze pil gebruiken, die kunnen naar hun huisarts gaan en zeggen van goh, is er niet toch een andere pil die voor mij? wellicht iets beter of iets veiliger is. Ja. Nou is het zo dat deze extra negen dodelijke slachtoffers... bijna allemaal zijn gemeld door nabestaanden... dus niet aan het licht zijn gekomen... door de melding van bijwerkingen van de medicijnen. Hoe kan dat? Er is geen verplichting om bijwerkingen te melden. En daarbij is ook nog... Kijk, dit is een... Uh, uh, iets wat gemeld is door nabestaanden. Dus of er ook daadwerkelijk een directe link is... tussen het overlijden en het gebruik van die anticonceptiepil... dat is mij nog niet helemaal duidelijk. Maar dat zou kunnen. Mm -hmm. hey, we weten dat die bijwerking uh, bestaat. Zij het dat die erg zeldzaam is... Um, er is geen verplichting tot het doen van uh, meldingen over bijwerkingen. En dat kan een reden zijn dat dit niet eerder aan het licht is gekomen. Oké, okay. zou dat dan wel een goed idee zijn om dat in te stellen? Artsen verplichten om bijwerkingen te melden. Net zoals je bijvoorbeeld infectieziekten moet melden. Nou, het is in ieder geval zo dat het College der Beoordeling van Geneesmiddelen... vanaf 1 september op een groot aantal middelen een omgekeerde zwarte driehoek heeft gezet. En dat betekent dat er aanvullende monitoring plaatsvindt, zoals ze dat noemen. Dus er vindt aanvullend onderzoek in de praktijk plaats. En pra praktisch betekent dat dat artsen en apothekers, maar ook patiënten... wordt opgeroepen bij die middelen extra alert te zijn. En ook te melden of zij bijwerkingen ervaren of anderszins. Ja, maar dat, dat is nog geen verplichte melding. Dat is op basis van vrijwilligheid. Dat is op basis van vrijwilligheid. En je kunt je voorstellen dat als er heel veel commotie is rondom... of heel veel ongerustheid of wellicht signalen... dat er iets met een bepaald middel aan de, aan de hand is... dat je zou zeggen van nou hierover willen wij die vrijblijvendheid toch loslaten... en, en, en artsen en apothekers verplichten om dat te melden. Ja, zou u dat bepleiten bij deze Diane pil? Nou, kijk, het lastige is dat als je gaat kijken naar die dianepil... dan kan ik zo nog eh, tientallen middelen noemen... waarbij ik datzelfde risicoprofiel zou kennen. Dus ik zou dat bij die dianepil niet verplichten... Willen. Maar goed, die alertheid, want die dianepil heeft ook zo'n omgekeerde zwarte driehoek... die alertheid, die moet er wel zijn. Ja, nou, we hebben ook aan de lijn Bert Leufkens... van het College beoordeling Geneesmiddelen. Goedemiddag, meneer Leufkens. Goedemiddag. Ja, weer commotie over die dianepil. Uh, ik hoorde net uh, zeggen dat uh, een verbod op die pil niet nodig is. Wat, hoe, hoe staat u daarin? Het is zo so dat... Collega Borden van Geneesmiddelen begin dit jaar, dus we praten over februari maart. hier goed naar gekeken heeft. Um, en we hebben toen inderdaad een afwachtende houding aangenomen hangende in feite het uh, Europees onderzoek waar Nederland het voortouw in heeft genomen. Uh, dat speelde allemaal in uh, mei-juni en toen is uh, in Europa, dus dat is niet alleen door Nederland, maar in feite uh, samen met andere Europese autoriteiten gezegd, uh, en, en dat wil ik nog benadrukken. De Diane 35-pil is geen anticonceptiepil. Uh, we praten hier over een uh, product... wat primair bedoeld is om, om ernstige acne... Uh, onder een aantal voorwaarden gewoon te behandelen. En uh, in het college, maar ook in Europa... Is, is die afweging gemaakt. En toen hebben we gezegd... Uh, er zijn inderdaad alternatieven. Uh, en, maar in uitzonderlijke gevallen vinden we het toch belangrijk... Dat de aard samen met in dit geval de vrouw een afweging maakt. En dat gaat ja. dus over situaties waarbij uh, antibiotica of, of andere preparaten gewoon niet goed geholpen hebben. Ja, duidelijk. Frankrijk heeft trouwens wel een andere beslissing genomen, want die hebben we wel van de markt gehaald. Ja, dat ligt uh, regulatoire of wat betreft regelgeving. Uiteindelijk heeft Frankrijk zich ook moeten conformeren aan, aan de situatie. Dat, dat, dat, dat speelt nog steeds. Dus daar is u weer te krijgen? Dat weet ik niet uit mijn hoofd als ik dat zo moet zeggen. Maar in ieder geval, de Fransen moeten zich ook conformeren aan de, aan de Europese besluitvorming. Ja. We hadden het net even over een verplichte melding van bijwerkingen. Ja. Uh, meneer Kole van Brakel zei van nou. Ik, het lijkt mij niet helemaal nodig voor, voor de Diane 35. Hoe staat u daarin? Ik, ik vind de discussie over verplicht of niet verplicht. is, is van mij wel een belangrijke discussie. Maar ik denk dat het iedereen die wordt opgeleid als is, is arts. en iedereen die werkzaam is als arts die zou moeten weten dat het belangrijk is dat als er iets opvalt... als er iets anders eh, verwacht, gezien wordt in de praktijk, dat dat gemeld wordt. We hebben in Nederland dagen, ja. het is een heel belangrijk. Maar, ik, maar heb... dat, gebeurt blijk dat gebeurt blijkbaar niet. Dus zou zo'n verplichting dan niet toch nodig zijn? Ja, maar ik denk dat, dat uh, de verplichting... Uh, dat zou ook betekenen dat je iedere dag die verplichting zou moeten toetsen... en dat we ze moeten controleren, et cetera. Ik vind het heel belangrijk datgene waar bijvoorbeeld ook onlangs... of deze week in het meest contact staat... een artikel van Laren met, samen met de Nederlandse Zuidlandse Genootschap... waar nog eens een keer wordt opgeroepen... Geneesmiddelen zijn belangrijk uh, om, om goed te volgen. Die zwarte driehoek, waar net even op gewezen werd, is daar ook een extra rolmiddel mee. Ja. En wij denken dat dat pakket samen voldoende moet zijn om dit middel in uitzonderlijke gevallen goed omschreven te kunnen gebruiken. Meneer Leufkens, als ik het even heel simpel probeer te maken. Stel, ik ben een vrouw. Nou, dat is op zich niet zo simpel. Uh, maar uh, moet ik dan gewoon die pil niet slikken als anticonceptie, Diane 35? Want die, nee. die simpele conclusie trek ik een beetje als ik naar u luister. Ja. Niet aan de orde. Goed. Hoe bedoelt u niet aan de orde? Nou, daarvoor is de pil niet geregistreerd. Als je okay, kijkt naar de dus informatie van de jaren 35... staat daar uitdrukkelijk dat alleen de acne-indicatie... onder uitzonderlijke omstandigheden uh, verantwoord is. En er staat ook heel nadrukkelijk dat het belangrijk is... om geen andere anticonceptie, uh, ook orale anticonceptie, ook te gebruiken. Duidelijk. Goed. Is helder. Dit is de dag op Radio 1. Day van Green. U moet de afgelopen week wel ongeveer in een schoorsteen hebben geleefd... om te ontkomen aan de discussie over Zwarte Piet en racisme. Volwassenen maken het elkaar flinke moeilijk in het debat. Het is u vast niet ontgaan. Maar welke invloed heeft Zwarte Piet nu voor kinderen? Dat is namelijk de doelgroep van de Piet. Bij ons in de studio is Willem Koops, hoogleraar ontwikkelingspsychologie. En in Leeuwarden zitten meneer Aart Staartjes, wie kent hem niet, van Sesamstraat. En hij verzorgde natuurlijk jarenlang het commentaar bij de intocht van, uh, van Sinterklaas. Nou, wij zijn vanochtend ook even op pad geweest uh, langs basisschool De Haaghorst in Breda... om het de kinderen zelf even te vragen. Laten we daar eerst even naar gaan luisteren. Een hulpje van Sinterklaas die allemaal cadeautjes verstopt in de huizen. Wat voor kleur heeft Zwarte Piet? Zwart. Zwart. Zwart. Natuurlijk is hij gewoon wit. Daarom hebben Zwarte Piet hem gewoon gesmied. Maar ze brengen ook al leuke cadeautjes. En ze, zijn, en ze zijn heel erg lief. Wat is Jij bent? Uh, bruin. Vind jij bijvoorbeeld dat Chanelvie dan op Zwarte Piet lijkt? Nee. Waarom niet? Omdat het een meisje is. Oh. En ze heeft geen dat Piet kleren. Uh, Mandy, lijkt Najib op zwarte piet of niet? Een beetje. En waarom? Omdat, uh, omdat zwarte pieten ook een beetje bruin zijn. En daarom vind ik Najib op zwarte pieten lijken. Ook een beetje licht. Ja, jij bent lichter dan zwarte piet. Volgens ja. mij hoort op tv uh, iets van dat uh, de zwarte pieten net die... Volgens mij is dat uh, Bruin, schuilt, wat is zo van niets. Maar ik weet niet. Ja, maar jij bent ook een beetje bruin. Vind je dat dan erg, of niet? Nee, is niet erg. Zou je het raar vinden als Zwarte Piet opeens wit is? Want Chanelle zegt, ja, zwarte Piet is eigenlijk wit. Maar um, uh, ik vind toch wel raar. Waarom? Witte Pieten bestaan, alleen maar zwarte Pieten bestaan. Die zijn al. Want zwarte Pieten zijn alleen maar zwart. Ja, dat is uh, hele duidelijke taal. Uh, Willem Koops, hoe luistert u hiernaar? Uh, nou ja, beetje, beetje met een zekere dubbelzinnigheid. Witte want... pieten bestaan niet? <coughs> nee, uh, dat is zo. Zwarte pieten zijn zwart. Het, het meest opvallende is dat kinderen in het algemeen helemaal geen huidskleur zien. En ik denk zelf dat deze kindertjes, die een zekere alertheid hadden met betrekking tot uh, gelaatskleur. Uh, dat eigenlijk hebben. Om... Maar wacht even, nu zegt er iets van Want kinderen zien geen verschil in huidskleur? In beginsels zien kinderen tot een jaar vijf geen huidskleur. Huidskleur heeft geen speciale betekenis. Ik kan me wel van. Uh, nou, hoe oud ben je in groep drie? Dan ben je misschien net iets ouder. Zes. Nee, kan hebben kan ja. maar Als iemand was. met een andere huidskleur in de klas zat. Maar nou, tot, tot iets ja, ja, iets jonger weet je dat niet. Ik, ik ga niet meteen uw opvoeding veroordelen... maar <laughs> als, als, als kinderen een, uh, kinder gewicht hechten aan, een, uh, aan huidskleur dan uh, is dat het gevolg van hun opvoedingsomgeving. Die, okay. daar alert, die ze alert gemaakt heeft ervoor. Van nature zien wij eigenlijk ook als volwassenen heel weinig. We zien de dingen waarvoor we context hebben. Maar je ziet toch afwijkingen in, in, in de norm? Nee, niet, ja, als je een norm kent. Precies, als je in een ja. hele blanke klas zit... en er komt exact. geen uh, iemand met een donkere huidskleur, dan zie je ja. dat verschil. Ja, maar ik, de discussie die nu gaat over Zwarte Piet... die draai ik eigenlijk in het algemeen graag om. Het nee, is ja. eigenlijk zo dat je Zwarte Piet in Nederland uh, veelvuldig zou moeten hebben... Om uh, aan de reacties af te lezen hoe fantastisch onze kinderen wel of niet zijn opgevoed. Oké. Okay. Uh, uh, begrijpt u wat ik bedoel? Ja, ik, ik ja. begrijp het. Ik ga even naar uh, meneer Staartjes, Aard Staartjes. Uh, of meneer Aard. Ja, ik weet niet hoe u liefst genoemd wordt eigenlijk. Alle twee is goed. Alle twee is goed. Nou, dan zeg ik gewoon meneer ja. Aard, want zo ken u. ik u eigenlijk ja. het best. Hoe luistert u de afgelopen weken naar deze discussie? Of beter, wat is uw mening? Ik heb, er, ik heb er veel over gelezen in de krant. En ik vind het allemaal onzin. Wat, wat vindt u precies onzin? Nou ja, dat, dat, dat, die hele discussie is gewoon onzin. Ik ken dat al heel lang, want ik ben een hele tijd betrokken geweest met de intocht van Sinterklaas. Ja. Dus tien jaar geleden had je dit ook al. Maar nu is het echt eh, extra heftig. Maar, maar bedoelt u dat het punt dat Zwarte Piet iets met racisme te maken zou kunnen hebben, dat vindt u onzin? Ja, dat is onzin. Want eh, dan wordt er bijvoorbeeld gezegd: nou, dat is toch duidelijk dat het iets te maken heeft met het kolonialisme, dat het vroeger slaven waren van, van die heiligman. Dat klopt allemaal niet. Ja, maar ver voor die tijd, voor, voor de slaafhandel... was het Sinterklaasfeest er ook al. En toen hadden ze dus ook al Zwarte Pieten. Dus dat is, het is ik weet niet, maar een paar duizend jaar oud. Ja. En uh, ja... Uh, het is natuurlijk heel vervelend. Die hele slavenhandel is natuurlijk een afschuwelijk verhaal. Maar het heeft er niks mee te maken. Leefde die discussie in de tijd dat u verslag deed van die intocht? Leefde die toen ook al? We kennen bijvoorbeeld het fragment van Gerda Havertong. Onder andere over internet ja. die er wat van zei in Sesamstraat. Ja, ja dat heb ik, heb ik ook meegemaakt. Gerda die maakte er grote bezwaren tegen. Maar toen kwam ik erachter dat ze in Suriname ook Sinterklaas' intocht hebben. Maar heeft u het er wel eens met Gerda zelf over gehad? Ja, zeker, zeker, zeker. Dat was een argument waar ze niks tegen op kon bieden. En dan gebruikten ze dus ook allerlei jongens uit het bos... die ze dan extra zwart sminkten. En die waren dan Zwarte Piet. Ja. Wat, wat was uw ervaring, meneer Aard, met, met kinderen en Zwarte Piet? Hoe reageerden kinderen over het algemeen... bij de, bij de intochten die u aan het slaan was? Nou, ik heb nog nooit kinderen meegemaakt... die bang waren voor Zwarte Piet. Maar wel heel veel kinderen meegemaakt... die bang waren voor Sinterklaas. Ah ja. Sinterklaas boezemde er ja. veel meer angst in. Ja, natuurlijk. Kijk, Sinterklaas, dat is iemand die alles weet. En uh, dat staat allemaal in het grote boek. Dat is uit angst voor, voor ieder kind, voor ieder mens trouwens... <laughs> dat er een hogere macht is die alles over je weet. Hey, Stel je hey, voor... Dat, dat is een goede vraag voor uh, Willem voor Koos, hoogleraar ontwikkelingspsychologie. Klopt dat? Zijn, we, zijn kinderen gemiddeld banger voor Sinterklaas? Uh, dat, mijn indruk is inderdaad dat dat uh, zo is. Dat zijn ze ook vooral omdat het directe lichamelijke contact... met Sinterklaas nogal opgedrongen wordt. Je moet op schoot zitten en zo. Ik weet niet of u dat mooie verhaal kent van Simo K. Michelt vroeger. Die legde dan uit dat Sinterklaas de beenklem had ontwikkeld. Om de kindertjes die wilden vluchten in de bijenkorf. Was dat, vroeger, hè? dat heb ik gelukkig niet. Nee, nee. dus, ik, dus ik kan me goed voorstellen die Sinterklaas... Ja. Weet, weet van alles van je. Dat, ja, dat ja. heeft iets griezeligs, ja. De afstand is groter. Ja, kan het wel zijn dat het, dat het iets uh, bewust of onbewust uh, invloed heeft op kinderen, zeg maar de manier waarop dit, nou, laten we even zo zeggen, toneelspelletje wordt opgevoerd. Dus een Sinterklaas als baas, een zwarte piet als hulpjes. Ja, nou ja, um, dat zou allemaal best kunnen, maar dat hangt af van het gedrag van die zwarte piet en die Sinterklaas. Want die zijn allemaal niet overal in het land hetzelfde. En wij, die kinderen, denken dat er één is, maar wij weten beter natuurlijk. Dus uh, die zwarte piet en Sinterklaas, ik weet niet precies hoe systematisch vergelijkbaar die zich gedragen. Er wordt wel eens geroepen dat het onbewust... een soort hiërarchieverschil ja, ja. zou kunnen oproepen. Zwarte mensen staan onder de blanke mensen. Dat, ja, is ja, dat, dat zou allemaal best kunnen. Maar om te beginnen is het zo dat uh, het, het verband... met uh, de slavengeschiedenis en de slavenhandel... helemaal niet aan de orde is. Zwarte Piet was er pas en is pas in 1850 uitgevonden. Schenkman, uh, onderwijzer die een boekje schreef... Zwarte Piet uitvond, en voor het eerst tekende ook. En daarvoor was er eenvoudig geen Zwarte Piet. Dus in de hoogtijdagen van de slavernij was er geen Zwarte Piet. Ja. Tania Bommers uh, heeft een kind van 2,5 jaar oud. Uh, hoe, hoe, hoe vertelt u het Sinterklaasverhaal? Oh, ik heb het vanochtend even gevraagd wat ze er nou van vond... maar ze was er niet helemaal zeker van. En misschien komt dat omdat ze nog maar zo klein is. Maar inderdaad, bij de intocht uh, neemt ze graag snoep aan van de Zwarte Piet. En als de Sinter aankomt, dan, ze dan loopt ze wel wat pasjes achteruit. Dus, uh... Ja, meneer Aard, nog even terug naar u, hoe ja. spelen de ouders of de, of de naaste omgeving van het kind de hierin? Kunnen zij bijvoorbeeld dat, dat bevorderen? Dat, dat uh, he, of Zwarte Piet of Sinterklaas op een bepaalde manier. Ja, uh, he, bijvoorbeeld om racisme te bevorderen, dat, komt dat door ouders? Nou ja, tuurlijk. De, die, die kinderen die luisteren echt naar die ouders en die voelen met hun ruggengraat aan hoe die ouders erover denken. Dus als die ouders er op die manier over gaan praten, ja, nemen die kinderen dat onmiddellijk over. Maar als de ouders daar heel gewoon normaal op reageren... en uh, ja, uh, gewoon meespelen, dan is er niks aan de hand. Hoe, uh, nee, hoe, dus. hoe, hoe verklaart u, meneer Aart, dat het zo'n ongelooflijk grote discussie is geworden? Want u zei net al, in het verleden is dat ook wel eens geweest... maar nooit op ja. deze schaal. Waarom, waarom, nee. waarom loopt het zo uit de hand op dit moment? Nou, ik denk dat er een paar mensen die, die dat veroorzaakt hebben. goede ingang hadden bij alle media en bij de kranten. En uh, die, die hebben hun best gedaan. Die hebben meer voor elkaar gemaakt dan uh, de, de mensen die daar tien jaar geleden mee bezig waren. Ja, maar ze is, vinden is het alleen, toch ook alleen, alleen zo te verklaren? Of. of? Want het lijkt ja. alsof het hele land er een mening over heeft inmiddels. Ja, dat is natuurlijk ook onzin. En nu komt er, eerst, eerst er weer zo'n site op Facebook, geloof ik. De petitie. En, ja, maar de Facebook, Ja, maar, maar, maar. En dan blijkt dan weer dat er twee miljoen mensen er weer tegen zijn... dat Zwarte Piet afgeschaft wordt. Ja, maar ja waar, waar zijn we mee bezig? Maar waar, waar bent u dan voor? Stel dat er wordt besloten, hè, de hoofdpiet Erik van Meijswinkel... die heeft dat ook ja. gezegd in het NRC... Laten we ook misschien een witte piet of wat minder zwart of wat minder knecht. Gewoon wat variatie, is dat een idee? Wel nee, het is helemaal geen idee... En Erik van Muiswinkel, die, die doet al twintig of twaalf jaar of dertien jaar die intocht als Zwarte Piet. En als hij er bezwaren tegen heeft, dan moet hij ophouden. Dan moet hij zeggen, ja, daar, daar, daar kan ik niet aan meedoen. U vindt er moet doet geen doet variatie wel, komen in Of je doet het niet. Geen variatie in Pieter, zegt u? Nee, nee dat, is, dat, dat is helemaal verwarrend. Zeg. Volgens mij irriteert het u in hoge mate als ik u zo beluister. <laughs> nou, ik vind onzin. <laughs> dat, dat, dat vind ik. Maar Kijkt ja. u nog naar de intocht eigenlijk? En ik heb hem... Ja, zo af en toe dan zie ik wel eens een stuk. En zou je niet meer kijken als er ook witte pieten zijn? Oh jawel, tuurlijk wel. Maar daar, dan, dan erg is moet het ook er ook... Niet. Ja, dan moet ik erom lachen. Dat is toch, toch, toch geen gezicht, witte pieten. Kom op, nou zeg. Willem Koop, zo ziet u dat? Is, is het een idee, Faria? Het wordt toch veel geroepen? Ja, het wordt, Ach, veel, ja. Het wordt veel geroepen. Ja, Regenboog, pieten en oranje pieten, kom op. Ja, ik denk, is gewoon ik denk dat je het zwarte pieten Is Piet. niemand meer beledigd? Ik denk dat je, als, je een traditie, als je een traditie hebt, dat bestaat uit een verhaal, wat je met z'n allen speelt, dan moet je ja. dat verhaal blijven spelen, of niet? Ja. En daar hangt, niks tussen, daar hangt niks tussenin. Nee, vind ik ook. Nou, is iedereen het aan tafel daarmee eens? Kijk, dat is ja, aardig. op zich wel. Pe Peter Klaver? Ja. Ja, ik vind dat als je het, het moet gewoon... Het is dat iets hou maar in stand. Hou maar in stand. Ik was uh, ooit in Indonesië ten tijde van Sinterklaas. Ik moest daar college geven. En ik ging naar een warenhuis. En tot mijn verbazing zat daar een Sinterklaas en een Zwarte Piet. En ik liep daar naartoe en de mouw van Zwarte Piet viel naar beneden... en zijn uh, pols bleek blank te zijn. Dat vond ik ja. gek, want er zijn heel veel zwarte mensen in Indonesië. Dus ik vroeg de volgende dag aan mijn collega's... waarom worden Zwarte Pieten hier gesmengd... terwijl er zoveel zwarte mensen zijn. En die zeiden, ja. ja, dan snap je niet wat Zwarte Piet is. Zwarte Piet is een... Blanke meneer die zwart gemaakt is. Oh, ja. die, die begrepen het. Die begrepen het wel. Ja, ja, ja inderdaad. Het is een verkleed spelletje. Maar even, kan, kan ik hieruit concluderen bij de heren. Dat mensen die, die zich gekwetst voelen. Door, door zeg maar, het begrip Zwarte Piet. Dat die zich aanstellen of het verkeer begrijpen. Ik zou, ik zou niet zeggen aanstellen, ik, ik, ik, verkeerd begrijpen. Ja, er worden wel verkeerde argumenten gebruikt. Bijvoorbeeld de vergelijking met de Shoah en met het, het gas- en slochter heb ik vernomen. Dat type vergelijking, oh. die lopen natuurlijk verschrikkelijk uit de hand en hebben er niets ja. mee te maken. Met de slavengeschiedenis heeft het niets te maken. Dus argumenten deugen niet. En als mensen zich kwets voelen, is dat natuurlijk heel erg. Maar Jammer, dat, er, dat er niks maar... mee te maken heeft, daar verschillen er ook de meningen over. Niemand weet nou nee. precies welke historisch verhaal. ja. Jawel, jawel, jawel, jawel, u moet mijn boekje. Kijk, hier heb ik het. Uh, oh, u heeft hoofdstuk 1. <laughs> Hoe heet 1. het boek? Er ja, is de heel Sinter Nederland op te wachten. Nu. Sinterklaas verklaart. Sinterklaas verklaart. Nou, dat, dat ja. moeten we dan. Sociaal maar gaan we doen wetenschappelijke pers Amsterdam. <laughs> kost dag. bijna niks. Kost bijna niks. We <laughs> uit... ja, gaan, gaan het hier wel laten als het gaat over Zwarte Piet. meteen uh, na half drie kunt u gaan luisteren naar het verhaal van Tania Bongers, die tijdens haar zwangerschap werd geconfronteerd. Dit is radio 1. Het is bijna twee minuten over half drie. Hier is Gert Kluk met het NOS-journaal. De twee verdachten van de geruchtmakende zwembadmoord in Marum zijn veroordeeld tot celstraffen van 18 en 15 jaar. De twee zijn schuldig bevonden aan de moord op motorhandelaar Jan Elzinga. Die in de zomer van 2012 op klaarlichte dag werd doodgeschoten op het parkeerterrein bij het zwembad in Marum. Tijdens de rechtszaak is geen duidelijkheid ontstaan over het motief voor de moord. Portugal heropent het onderzoek naar het vermiste Britse meisje Madeleine McCann. Dat melden de BBC en het Franse persbureau AFP. Onlangs meldde de Britse politie dat er een nieuw spoor is in de zaak. McCann was drie jaar oud toen ze verdween. De Portugese politie sloot de zaak na een jaar onderzoek. In 2011 pakte Scotland Yard het onderzoek op. Duitsland roept de Amerikaanse ambassadeur op het matje. De regering wil uitleggen over berichten dat de Amerikaanse geheime dienst... het mobieltje van bondskanselier Merkel heeft afgeluisterd. De Bondsdag praat vanmiddag over de affaire. En minister Plasterk zegt dat de salarissen van luchtverkeersleiders misschien toch niet omlaag hoeven. Het kabinet wil de topinkomens in de publieke sector aanscherpen. Luchtverkeersleiders zouden dan minder gaan verdienen. Sommigen hebben al aangegeven dat ze dan naar het buitenland vertrekken. Plasterk bekijkt nu of er voor de luchtverkeersleiders in Nederland een uitzondering kan worden gemaakt. En dat zijn de hoofdpunten. We gaan naar de verkeerinformatie wijnland -Swaan, bij de ANWB. Er zijn problemen in België op de E34 richting Antwerpen. De weg is uh, nabij Antwerpen dicht. En het heeft gevolgen voor het verkeer vanuit Eindhoven op de A67. Het verkeer vanuit Eindhoven kan beter een andere route nemen. Namelijk de A2 en de A58, de route via Tilburg en Breda. In het noorden van het land is de N34 Veendam-Eemshaven in beide richtingen dicht bij Veendam. En dat komt door uitgelopen werkzaamheden.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 Goedemiddag. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel vanmiddag. Tania Bongers, die een boek schreef over haar strijd om zichzelf en haar kind te redden. Peter Klaver over de bever die 25 jaar in Nederland is. Medicijndeskundige Ruud Kolen van Brakel over de commotie rond de pil Diana 35. Aardstaartjes over de ophef rond Zwarte Piet, uh, Willem Koopst ook. En aan tafel is ook aangeschoven journalist Pieter Webeling. Hij schreef samen met Frank van der Linden een boekje over tv-historicus Maarten van Rossum. U kunt uh, reageren op Facebook via Twitter met de hashtag DIDD of ga naar onze website Dit is de Tanja Wongers heeft een bijzonder levensverhaal en beschrijft dat in het boek De dag dat ik doodging. En het gaat over haar strijd om haar ongeboren baby te behouden nadat zij hoorde dat ze baarmoederhalskanker had. Tanja, goedemiddag. Hallo. Laten we eens even teruggaan naar ruim drie jaar geleden. Vrolijk verhaal. Hoe zag je leven eruit? Nou, fantastisch. In één woord. Ik had een leuke baan in de modewereld. Ik moet nog even blijven zitten. Een leuke achter. vriend. Nee. En uh, een druk sociaal leven. En de kroon op de taart was uh, mijn zwangerschap. Mijn allereerste zwangerschap uh, waar ik heel gelukkig mee was. De eerste drie maanden waren fantastisch. Een roze wolk, een echte roze wolk. Die uh, helaas... Uh, ...vernietigd werd toen er tijdens een controle in het ziekenhuis geconstateerd was... ...dat ik een vergevoerd stadium van baarmoederhalskanker had. Ja, dat is een hele ernstige aandoening, sowieso ja. al. En er kwam nog bij dat jij ook in verwachting was. Dat is ja. een helemaal een ongelukkige combinatie, om het zo ja. maar even te zeggen. Wat, wat werd je geadviseerd? Uh, de eerste reactie was, uh, nou, uh, de standaard, uh, het standaardprotocol is aborteren... ...en meteen te opereren en dan eventueel chemotherapie en bestraling... Maar we moeten de diagnose nog even completeren. Want dat duurt een aantal dagen voordat je weet hoe ernstig de situatie echt is. Daar zal iedereen die de diagnose kanker krijgt zich in herkennen. En mijn eerste reactie was, nou, dat wil ik niet. Nee. Want als ik niet had geweten dat ik zwanger was... had ik nooit geweten dat ik ziek was. Dus in feite was mijn redenering, dit kindje heeft mij gewaarschuwd. Ja, en dat... je wilde dus kosten wat het kost, je baby behouden. Ja, ja. Kan je even een stukje voorlezen uit je boek uh, over wat er toen gebeurde? Ja, uh, uh, ik neem een stukje uit het midden van het boek. De arts zei tegen mij... Heeft u nagedacht over het onderzoek van morgen? Ja, ik durf het, denk ik, niet te doen. De professor zucht. Hoe moet ik dit aan u duidelijk maken? Vraagt hij zich hardop af. U bent ernstig ziek. Niet te doen is geen optie. U komt bij mij en we constateren een grote tumor. Aan mij de taak te proberen u beter te maken. Beseft u dat? Ja, nou je besefte dat wel, maar ja. je wilde ook dat kind. Ja. Um, ja, toen moest je dus tegen de wil van die artsen in eigenlijk gaan bedenken wat je dan uh, zou kunnen doen. Wat, wat ben je toen gaan doen? Nou, uh, nogmaals, de diagnose compleet te maken duurde een aantal dagen. En in die aantal dagen uh, ja, heb ik heel weinig geslapen. Ik was redelijk in paniek, zoals je kunt voorstellen. Ik heb eigenlijk, uh, ben ik gaan googelen op zoek naar een oplossing. Want de oplossing die de arts mij voorstelde, daar was ik niet tevreden mee. Nee, want dat zou ook nog eens betekenen dat je hele baarmoeder weggehaald zou worden. Dus dat ja. je ook nooit meer kinderen zou kunnen krijgen. Het was mijn enige kans op een kind. En dit kind had me gewaarschuwd. Dus ik kon haar niet bedanken door haar weg te laten halen. Nee. Dat was mijn uh, sterke gevoel en overtuiging. En gelukkig, na drie dagen fanatieke dag en nacht zoeken kwam ik ergens op het internet een pdfje van een of ander lokaal blad tegen... van een mevrouw die chemotherapie had gehad tijdens de zwangerschap. En vanuit dat blaadje straal, uh, keek een klein kindje me tegenmoet... Uh, stralend lachend en die moeder ook. En toen dacht ik... hè? Dat wil ik ook. Yeah. Als dit kan, wil ik het ook. En waar vond je dat? Wie, waar was het gebeurd? Waar was het gelukt? De, de, de arts die het gedaan had, die stond erbij vermeld. en Het was een universitair ziekenhuis in Leuven. En ik heb ook contact opgenomen met die arts... om uh, ja, mijn situatie uit te leggen en te vragen... of het uh, in mijn geval ook een mogelijkheid was. En gelukkig, uh, dat, dat was zo. En... Uh, ik was er heel gelukkig mee, wat gek is. Want als je me een week van tevoren had gevraagd... van joh, wat vind je daarvan, chemotherapie tijdens de zwangerschap... Mm. had ik waarschijnlijk gezegd, nou, je spoort niet. Nee. Dat, is niet uh, dat is niet wat ik wil. Nee. Maar goed, nu was het een oplossing voor haar en voor mij. En toen kwam je vervolgens bij de artsen die jou hier in Nederland behandelden... en die, en die sprong een gat in de lucht? Nou, zij waren wel... Uh, ja, een gat in de lucht uh, wil ik niet zeggen... maar het was wel een revolutionaire behandeling... En hun taak is om mij beter te maken. Maar mijn taak, voelde ik, dat was om mijn kind te redden. Ja. Maar ik las ook in jouw boek toch wel enige boosheid bij sommige artsen... van dat jij zomaar zelf bedacht had wat je wilde. Uh, ja, nou... Daar liep je ook wel tegen aan. Nou, ik heb wel heel hard moeten vechten inderdaad om te krijgen wat ik wil. Het toen... is toch een beetje de houding van artsen... oh, die heeft de patiënt weer zitten googelen. Nou, nee, die, uh, dat gevoel had ik niet... Het klopt dat, uh, dat de patiënten tegenwoordig steeds mondiger zijn... en inderdaad zelf diagnoses gaan stellen... maar dat was bij mij absoluut niet het geval. Het enige wat ik zocht was een oplossing voor haar en voor mij. Ja. En voor hun was het in die zin ook een beetje spannend... omdat het iets nieuws is wat je kan proberen... met de kans om twee levens te rennen in plaats van één. Dus op het moment dat wij die beslissing genomen hadden... stond ook wel iedereen achter mij. En ja. Zij zeiden ook, kijk mevrouw Bongers... we zouden het niet doen als het zinloos was. Nee, wij geloven dus zou... hier ook in. Ja, dus ze hadden wel het idee dat er, dat er mogelijkheden waren. Inderdaad. Ja, maar het was nieuw en de risico's waren onbekend. En daar wezen ze me ook op. Ze zeiden, kijk, ja, wij weten niet wat de risico's zijn. Als u het durft, ja, dan doen wij het graag. Maar ja, maar het... Want wat vervolgens moest jij een traject in van chemo kuren, ja. terwijl je zwanger was. Hoe, hoe, hoe was dat? Ja, nou, verschrikkelijk natuurlijk. Want uh, ja, je gaat van uh, een uh, gezonde jonge vrouw met een uh, toekomstperspectief... naar een uh, doodzieke kankerpatiënt. Die, uh, ja, die haar leven en dat van haar kind niet zeker was. En dat maandenlang. Ja. Dat, dat... Want had je steeds het vertrouwen dat wat er met jou gebeurde... op het gebied van chemo, dat dat je kind niet schade? Of was dat iedere keer toch ook maar weer net de vraag? Nou, de onderzoeken wezen uit, al waren ze heel kleinschadig... dat de kinderen volledig gezond geboren waren. Dus dat stelde mij wel gerust. Maar ik was heel bang dat zij zou overlijden. Of dat ik zou overlijden. Ja. Dus die angst hielden mij heel erg bezig... En die wisselde ik dan af met de hoop dat het misschien toch wel goed zou komen. Ja, ja. moeilijke periode. Verschrikkelijk. Dat is eigenlijk nog een, niet een juiste woord om het te beschrijven. Um, toen moest je op een gegeven moment... Uh, was het kind groot genoeg? Ja, ja gelukkig. En dus dat, is ook, dat beschrijf je echt als een soort mijlpaal in je boek ook. Van nou, dat hebben we in ieder geval gehaald. Ja. Toen werd het kind eruit gehaald, keizersnee. Ja, met 33 weken. Dat was ook een hele spannende dag... Uh, ik, ik heb er een boek over geschreven, maar dat weten jullie al. En uh, dat is ook het hoogtepunt van die periode. En ook in mijn boek. Want dat was niet alleen de keizersnede. Meteen daarna werd ik geopereerd. En dan werd mijn baarmoeder en, uh, een hele moeilijke operatie van zes uur. Waarvan je ook niet weet hoe die verloopt. En uh, wat er wordt aangetroffen. Dus ja, dat was een hele spannende dag. Ja, want je beschrijft, je hebt het kind, je kindje dan net nog even gezien. Ja. Voordat je weer onder zeil ging voor de volgende operatie. Ja. Ja. Uh, het voordeel is dat je, als je onder narcose bent, merk je er niks van. Dus dat was heel relaxed. Ja. Maar goed... Uh... Maar er gebeurde wel heel wat. <laughs> ja, er gebeurde van alles, maar ik heb er niks van gemerkt. Dus dat was bijzonder prettig. Ik heb even zes uur lang uh, niet meer na hoeven te denken. Nee. Toen, toen werd je wakker? Ja. En uh, mijn eerste gedachte was... Nou, ik was dus heel bang. Nou, red ik het zelf en red zij het. En toen werd ik wakker en dacht ik... Nou, ik ben in ieder geval nog zelf. Kijk, ja. toch? Anders zou ik dit niet kunnen denken. En ik keek om me heen, maar ze was er helemaal niet. Dus ik zei, hé, hey. waar, ze? waar is ze? Waar is mijn dochter? En zei ze, nee, het gaat goed met haar. En uh, gelukkig, heel sterk en een bijzonder trotse moeder. Ja, toen werd ze naar je toegebracht ook. Um, maar uh, ja, ze is inmiddels 2,5. Ja. Hoe gaat het met haar? Bijzonder goed. Uh, het is een heel avontuurlijk, intelligent, uh, leuk kind... Dus ik ben een hele trotse moeder. Ja, en, en hoe is het? Want ik kan me voorstellen dat je ook denkt van... heeft ze nog nadelige gevolgen gehad van die chemo? Ja, ik heb haar heel goed in de gaten gehouden. En ze doet ook mee aan een, uh, uh, aan een onderzoek in Leuven. En uh, ja, zij ligt uh, op hetzelfde niveau zo niet een beetje voor op haar leeftijdsgenoten. Dus daar ben ik bijzonder trots op. Ja, en wordt ze ook extra in de gaten gehouden? Ja, ze wordt dus gemonitord inderdaad. Ja, en jij? Nou, ik, ja, ik heb geprobeerd om deze hele nare ervaringen... Uh, toch om te draaien naar iets positiefs... door er een boek over te schrijven... en uh, te informeren over die revolutionaire behandeling... zodat hopelijk vrouwen die onverhoopt ook in die situatie komen... daar iets aan hebben... Ja. Want er zijn nog artsen die het oude protocol voorschrijven. En zijn er al meer vrouwen dat jij weet... in de ja. vergelijkbare situaties ja. als die van jou destijds... Ja. Ja. dankzij jou dit hebben geprobeerd? Ja, mijn arts vertelde mij drie weken geleden... dat er toevallig een precies soortgelijk geval was... die hij mijn verhaal heeft verteld. Die hetzelfde heeft gedaan en met als gevolg een gezond kind. En nu, ik, nu ben ik op Facebook actief. Krijg ik allemaal reacties van vrouwen in dezelfde situatie. Dus ik heb echt het gevoel dat ik wellicht ja, vrouwen kan helpen en iets voor ze kan betekenen. En er zijn ja, nog die... geen gevallen bekend waar het minder goed afliep? Nee, ik, heb nee. ik heb ze niet gehoord. Pieter Hebe? Ja, ik vroeg me af, als je gaat uh, schrijven... Hè, dan zeggen mensen, je, je schrijft het van je af. Ja. Is het niet eerder zo dat je het misschien ook wel naar je toe schreef? Ja, ook. Het was, uh, in die hele tijd heb ik geprobeerd heel veel hoop te houden... en heel positief te zijn voor mijn kindje. Omdat ik weet dat stress nadelige gevolgen heeft voor ongeboren kinderen. Dus ik moest het ook verwerken. En daarvoor heb ik het ook geschreven... En dat vond ik bijzonder moeilijk. Ik heb echt heel wat tranen gelaten op mijn computer. Maar hij doet het wel nog gelukkig niet te veel. <laughs> hij is niet te nat geworden. Hij is niet te nat geworden. Nee. Ja. En kun je zeggen wat het heeft opgeleverd? Hoe bedoel je? En schrijven. Ah. Het, het, het, het boek, het resultaat? Het, het resultaat is, hoop ik, dat er meer begrip is voor deze situatie. Dat ik vrouwen en mensen in het algemeen kan inspireren om niet klakkeloos iets aan te nemen als het niet in hun belang is. Dus als zij er over, ervan overtuigd zijn dat iets is wat goed voor hen is... dat zij daar ook alles voor over hebben om dat te doen. Ongeacht of iedereen zegt het kan niet of het mag niet. Dat zij toch beslissen wat belangrijk is en daar alles voor over hebben. Ja, maar je moet wel, want dat dacht ik wel... je moet wel heel sterk in je schoenen staan. Jij stond wel heel sterk in je schoenen en wist wel wat je wilde. Ik wou, dat, ik wou mijn dochter. Ja. Ik wou haar een kans geven. Ja, ja, Maar dan moest je ook wel de strijd aangaan. Waar, waar haalde je de energie vandaan om dat te doen? Nou, ik had eigenlijk weinig energie, want die gym was niet zo goed voor je. Nee. Maar <laughs> ik had wel een overtuiging en uh, daar ging ik volledig voor. En ik voelde me echt niet dapper of krachtig. Het was iets wat ik voelde, een emotie. En uh, ik kon niet anders handelen dan dit. Ja. En ik ben heel blij dat het goed is afgelopen. In, de ja. in je omgeving, steunde die je? Uh, ja, ze konden eigenlijk niet anders, want ik was zo overtuigd. Ik was net een uh, Spaanse stier met die rode lap, waar daar moest ik naartoe. En, uh, ja. Maar goed, uh, ik heb weinig uh, kritiek gehad hoor, uit mijn omgeving. En ja, wat kun je daar ook op zeggen? Een moeder die haar kind probeert te ja. redden. Uh, ik, heb, ik heb heel veel steun gehad van mijn omgeving, van mijn familie Peter Graver? Jij ja, vroeg maar wanneer je met het boek begonnen was. Was dat al tijdens je, je zwangerschap? Heb je een afloop geschreven? Ja, na nou afloop, want ik durfde niet. Uh, ik was een soort van gelovig, bijgelovig, alles uh, tijdens die periode. En ik dacht, als ik nu al iets ga schrijven, dan is het een soort self-fulfilling prophecy. Dan doe ik alsof het niet goed af gaat lopen. Maar toen zij drie maanden oud was, is begon, begon, ben ik begonnen en uh, ik heb er twee jaar over gedaan. Ja, goed. Dankjewel. Dapper. Ja, merci. Last Sunday night, keep on thinking about the fight Rest my head against the wall, your bags are by the door Then your key turns in the lock, you see me on the stairs and stop Have you had a change of heart? Can we go back to the start? But all the signs seem to say, Sunday Maybe. Natuur op 1. En vandaag met dierenarts Peter Klaver. Peter Klaver, met jou gaan we het hebben over de bever. Want er is iets te vieren. Wat ook alweer? Ja, hij is 25 jaar geleden geïntroduceerd in Nederland. Hij was uh, al rond 150 jaar was hij, uh, verdwenen uit Nederland. Vooral door intensieve jacht en, mm -hmm. uh, en andere zaken... Maar hij is nu weer terug en hij doet het uitermate goed. Dat Precies. is vrij bijzonder voor een reintroductie. 25 jaar geleden, dat was dus 1988. Laten we even teruggaan naar dat jaar. Na 150 jaar afwezigheid is de bever weer terug in Nederland. Geen bevers. Ja, zijn er. De bevers komen uit Oost-Duitsland. Morgen vroeg mochten ze uit hun kist, door een soort loopkooi... in een speciaal voor hen gebouwd hol. Want de bedoeling is dat ze in Nederland blijven wonen. In de biesbos. Het zijn ontzettend nuttige en ontzettend leuke dieren. <laughs> Ja, nou wie was het, zeg maar? Hè? Je kent het dat, toch? Is, dat is uh, Prins Bernhard. Ja, ja, ja, ja. Die vond het wel leuk. Hij heeft he? wel genoeg geschoten. Uh, nou, geen bevers, maar andere dieren. Maar hij hield op, op verschillende manieren van dieren. ja. hij heeft ze geschoten <laughs> ook, zeg Nou, hij is, was toen. Neus rond, hoort het in ieder geval, hè? Hij heeft van schieten uh, van olifanten in, uh, in Afrika. In, uh, in zijn jongere jaren. Oké, okay, nou, de bevers vonden in ieder geval leuk. Ze zijn ook wel een beetje schattig, toch, die diertjes? Ja, ze zijn hele actieve, hele nijvere dieren, ik kan bij de EO wel zeggen, Beversnaak zijn eigenlijk een van de weinige dieren die hun we eigen wereld scheppen. Dat, uh, dat kun je bij maar, ons wel zeggen. Ja, ja, ja. Nou, het is zo dat bever die bouwt dammen. Hè, en uh, daardoor creëert hij eigenlijk een milieu waar hij als bever goed mee uit de voeten kan. Okay. Want hij houdt van ondiep water hè, en, uh, en plasjes en uh, drasjes, plas en drasgebied. Ja, even, even voor het geval, uh, ja. even die, hoe ziet hij er ook weer uit? Het is, ja, is eigenlijk zo'n hele grote cavia van uh, 15 tot 35 kilo. Met een grote platte staart. Ed Willem Beven kende mensen nog van onze generatie aan de Vavond, dus Ja, Van Hup, daar is Willem met de waterpomp dan? Ja, ja. Wie gaat er zingen? Ja. Nee, nee, ik zing er niet. Ik citeer niet. Maar het zijn dus hele nijvere dieren. Die dus gesymboliseerd worden uit een ja, soort truste mier. Maar dan een mannelijke variant. Ja. En ze bouwen grote dammen. Waardoor het water blijft staan. En daardoor in dat water maken ze holen. En ze brengen dus eigen voedseltakken en zo. Die brengen ze naar uh, hun burg toe. Ja. En dat is hun wintervoorraad. Echte timmerman eigenlijk. Eigen timmerman, precies. Etten Willen, Bever, ja. Ze worden ja. wel eens vergeleken met een rat, is dat terecht? Nee, absoluut niet. Want de rat is, is, een, is ook wel een knaagdier. Dat, dat is de enige overeenkomst. Maar een rat is eigenlijk een alleseter. En de mens heeft al in zijn DNA een anti gevoel, Want de rat heeft de pest uh, in de middeleeuwen gebracht. En heeft bijna het einde van onze samenleving. Van onze beschaving gebracht. Mm -hmm. Er zijn populaties of steden waar een kwart van de mensen doodgingen aan de pest. En de rattenvlo brengt de pest over. En ook and, and andere ziektes. Ziekte van Weil, et cetera. Dus de rat is eigenlijk een, heeft eigenlijk een negatieve associatie bij. Terwijl een... Uh, ja, een bever is een hartstikke gezellig beest. Je kunt hem nog opeten. Je kunt hem uh, een jasje van maken. Opeten? Waar wordt dat geserveerd? Ja. <laughs> nou, nee, vroeger, waren is de bever uitgestorven 150 jaar geleden? Wat we hem op hebben gegeten? Hij heeft opgegeten. Hij werden, de vellen werden gebruikt om uh, bontmutsen van te maken. Het Engels. Uh, die guards die de, de Pugman Palace be bewaken, die hebben van die grote uh, mutsen ja, ja. op. Dat zijn deels berenmutsen of bevermutsen. Oké, okay. en waar kun je vandaag de dag een, een lekker bevertje veroorberen? Nou, nu niet meer. Want nu is hij heel zwaar beschermd, <laughs> maar hij, zo is hij verdwenen. En er wordt uh, van een bepaald deel van zijn lichaam het woord bevergeil. Dat betekent een soort uh, castorum, een soort olie dat bij zijn staart zit. werd gebruik voor de parfumindustrie. En dat vonden de dames lekker ruiken. Het zit ook in sigaretten, toch, las ik? Het kan ook een sigaret heel een beetje zitten, ja. ja, ja maar dat u dus, uh, maar weet als u rookt. Ja, dus, en, <laughs> Eigenlijk zijn er een soort omgebouwde anaalklieren... voor de mensen die honden thuis hebben, die weten we... Of, of de stinkdieren hebben die ook. Maar dat is een speciaal goedje waar heel veel ja, geld voor gegeven werd... voor de parfumindustrie. Dus als je twee of drie bevers in een week tijd kon uh, verschalken als jager... had je hiervan nee. inkomen. Want het ja. tegenstelling tot de stinkdier ruikte bij de bever wel aangenaam. Nou ja, waarschijnlijk rijkt het bij de, de stinkdier ook wel aangenaam als je het heel erg verdunt. Oké. Okay. Dat is, uh, ja, voelt wat het, technisch. Voelt het ja, voordat we daar te ver over uitwijken. <laughs> er is nu een feestje, 25 jaar, de bever in Nederland. Heeft hij het een beetje goed gedaan de afgelopen 25 jaar? Hij heeft het geweldig gedaan. Want er uh, zijn eigenlijk nieuwe ontwikkelingen. Vroeger moesten er strakke dijken en kanalen zijn. Nu willen we weer uh, meanderende riviertjes, uh, landschappen met uh, rivieren. Ik woon zelf uh, ja, bij de Rijn en de Waal, waar er ja. ook bevers voorkomen. Op drie. Kilometer van mijn huis zit een beverburg. Ik kan er s'avonds gewoon naartoe lopen. En dan zie ik ze daar knagen. En uh, ze gooien bomen om. En dat is echt knap. Hè? Zijn eigen huisje met kamers ook. Een droog en een natte geloof ik. En een ingangetje. En, uh... Ja, het gaat eigenlijk heel goed. Behalve als er plotselijk het water heel erg stijgt. Dan ja. kan hij dus in theorie een keer verdrinken. Als ja. zijn huis kan wegspoelen. Dan bouwt hij weer een nieuwe. Als je weer een paar weken onder de pannen is weer een nieuw huis. Nou, u maar, steekt een aardige loftrompet af over de beven. Maar niet iedereen die is er zo blij mee. Ze eten bijvoorbeeld. Ze knagen aan boomstammen. Die kunnen omvallen op een auto of een huis. Ze eten misschien een beetje door zo'n dijk heen. Die daardoor wat minder stabiel wordt. Ja, dat is één van de weinige dingen, negatieve dingen. is Dat ze. Dus, nou, is euh, toch wel wat? Nou, <laughs> Ze kunnen van die lange pijp onder de dijk maken. En bij het maken van een dijk moet je het eigenlijk zo doen. Dat je dus daar geen... Uh, dat die niet makkelijk in die dijk kan komen. Dus door bijvoorbeeld stenen daar te maken. Of gaas in te graven. Het kost het geld om een duizend... Euro per kilometer heb je aan kosten. Het kan iets meer zijn. Dus als je het goed voorbereidt, heb je weinig last van. Maar weet je hoeveel dijken we hebben in Nederland? Ja, we zijn maar een paar plekken waar de benen oh, voorkomt. Okay, okay. De Gelderse Poort, dus Arnhem en Nijmegen. Het Biesbos. Nou, het Biesbos is, daar, is, eigenlijk, daar, daar is eigenlijk geen waterverdediging meer. Want het is toch een groot plassengebied. Dus bepaalde plekken geeft hij weinig schade. Ja. Maar bijvoorbeeld in Zuid-Limburg heeft hij de neiging om bepaalde geultjes... Afsterdamme, dus dan moeten ze hem weer verjagen of vangen en weer verplaatsen. Dan komt hij weer terug en bouwt hij weer een dam. En ja, het is een beetje kat en muisspel of bever en menspel. Maar het is heel beperkt vergeleken bij andere dieren. Kan, kan die bever overal goed leven, in Nederland? Gistermiddag uh, kreeg men het bericht van RTV Rijmond dat er in Pernis een bever is aangereden, vermoedelijk uh, uit de biesbos. Ja. Uh, is is, is zo'n bevertje bijvoorbeeld niet veel te groot... voor een drukke haven als Rotterdam omgeving? Nou, Rotterdam is geen echte plaats voor een bever. Maar je ziet vaak jonge mannetjes, ja, een beetje de studententypes, zeg studententypes... Maar. die gaan op kamers, die gaan op, uh, die gaan op avontuur uit. Op en die gaan, die gaan een nieuw gebied ontdekken. Ja, soms komen ze in een verkeerde plek terecht en soms uh, vinden ze een nieuwe, nieuw woongebied. Maar uh, is er geen enkel gevaar? Want uh, ze hebben het dan goed gedaan de afgelopen 25 jaar, de populatie is waarschijnlijk gegroeid. Ik weet niet met hoeveel procent. Nou ja, in, in enorm bepaalde gebieden zijn ze vertienvoudigd. Een bepaald kan natuurlijk overvolking optreden. Want Precies. er zijn haast geen natuurlijke vijanden. Oké, okay, er zijn geen natuurlijke vijanden. Nou het vroeger is dat had, je, had, je, had door je... een wolf toch is die opgegeten? <laughs> ja. in, uh, waar was het? In Luttelgeest. Oh, Precies, ja. Ja, de wolf, een... wolf in Luttelgeest had een bever in zijn maag. Ja. Dus nu is weer de vraag of die bever dan uit het Oostwolde kwam. Want er wonen eigenlijk geen bevers. Maar wel in, uh, in Lelystad, die, die omgeving, Natuurpark Lelystad, ja. dus er wonen, wel, uh, wonen wel bevers. En die zijn oorspronkelijk uit Arters gekomen, toen ik daar werkte... Hebben wij bevers naar het Natuurpark Lelystad gebracht. En die zijn daar ontsnapt. Die hebben daar perfect gedaan. Dus de echte ontsnappers zijn betere uh, overlevers ja, dan degene die de echt de uit Sterke ja, En ze ja. hebben dus weinig natuurlijke vijanden. Wat is het moment dat u zegt als de populatie dat aantal bereikt. Dan wordt het echt problematisch? Nou ja, er zijn altijd mensen die vinden dat je al heel snel last hebt van dieren. Maar uh, ik denk dat je bij Nederlanders meer als duizend bevers komen. Dat we wel een beetje problemen gaan krijgen. En we zitten nu op? Nou, we denken de rond de 400, 500. Weet ik niet precies. Okay. Maar lokaal kun je natuurlijk altijd schade krijgen. Ja. Ja. Vooral van aan dijken. En, maar dat heeft u nog niet ondervonden in uw eigen omgeving? Nee, nee, nee. bij ons is iedereen er blij mee en wij hebben er nog geen last van. Geeft ook rondleidingen? Ik geef rondleidingen in het, bij het fort Pannenden en het gebied daaromheen. Kijk, nou, misschien ga ik er eens heen. Goed, straks gaan wij praten over een reddingsactie voor historische piano's. Doen we zometeen een naderieer. Benieuwd hoe Dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl Ondertussen op de redactie van De Overnachting... Na 28 jaar trouwendienst vertrekt hij als hoofddirecteur. Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1... Willem Schone, hoofddirecteur van De Trouw. Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. Kwaliteitskrant, kwaliteitsinterview, kwaliteitsman...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 Natuur en milieu regelt alles. Dus ga voor een aanbod op maat naar zonzoekdak.nl. We kunnen niet voorspellen wat u als ondernemer allemaal tegenkomt. Daarom werkt Deltaloid met het principe verwacht het onverwachte. We helpen u als ondernemer om risico's beter in te kunnen schatten. En te verzekeren wat echt noodzakelijk is. Met een risicoscan en pakketverzekeringen die u makkelijk kunt aanpassen of uitbreiden. Kijk op Deltaloid.nl als u meer wilt weten. Deltaloid kritisch op het juiste moment. Zoekt u zonnepanelen zonder zorgen? Ga voor een aanbod op maat naar zonzoekdak.nl Hello Mrs. White, how goes you? Luister, it is not so funny, but the package was bring back to me, instead to you. Stupid, hè? Tonight, I jump in the plane now. Oh, nog zo'n wakker fietje en dan ben ik die klant kwijt. Met de experts van FedEx voorkomt u stress op de zaak. Voor al uw binnenlandse en buitenlandse zendingen, FedEx.